Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand in Deurne. In die Brabantse plaats krijgen mensen het advies om hun ramen en deuren dicht te houden. Het vuur ontstond in een huis en sloeg binnen een half uur over naar drie andere huizen. Er zijn brandweerkorpsen uit meerdere regio's ter plaatse om de brand te blussen. Er komt veel rook vrij. Een paar mensen hebben rook binnengekregen en worden nagekeken door ambulancemedewerkers. De situatie rondom de natuurbranden in Spanje wordt steeds erger. Meer dan 150.000 hectare natuur is al afgebrand in Spanje. Dat is bijna twee keer de Veluwe. En door de aanhoudende hitte en wind lijkt het niet rustiger te worden. Vanochtend vertrokken vanuit Nederland militairen en twee Chinook-helikopters om te helpen met het blussen. Hun hulp is hard nodig, zegt correspondent Edwin Winkels. Ja, in de provincie Leon alleen al uh, zijn er nog steeds 21 branden actief. En uh, vanuit daar kunnen ze dus ook naar Orens in Galicië vliegen, dat ook heel erg zwaar getroffen is. En er zijn nog negen hele grote branden daar actief. Dus ja, hun, hun hulp is uh, meer dan welkom, samen met trouwens hulp die onderweg is vanuit Duitsland, Frankrijk, Italië en, uh, en Slowakije En Thijs van der Brink wil de politiek in. De EO-presentator heeft gesolliciteerd voor een plekje in de Tweede Kamer. Eerder besprak hij in de podcast de Spindokters al dat hij het moeilijk vond om te solliciteren naar een politieke functie vanwege zijn baan. Stel, dan, dan, dan ga ik solliciteren en dan blijkt achteraf dat ik in de tijd dat ik heb gesolliciteerd, die zes maanden, drie keer de politicus heb geïnterviewd die mij later op zijn lijst. stemmen. Ja, hoe lang heb jij deze karriën? Hij... Ja, uiteindelijk koos hij er dus toch voor om het te proberen, met als gevolg dat hij niet meer bij de EO mag werken. Hij wil de kamer in namens het CDA. Of en op welke plek Thijs van de Brink komt op de kandidatenlijst voor eind oktober, weten we nog niet. Het weer, aardig wat zon, maar er zijn ook wat stapelwolken. Het wordt maximaal 23 graden langs de kust, tot 27 in Limburg. Morgen zondag bij 21 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een vijf minuten vertraging door de werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw vennep En ook vijf minuutjes op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knopenburgerveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Ja, dan moet je indenken, denken. Ja, die uh, loopt hier door de studio. En dan komt hij een keer naar mij toe van een hoge eo gehalte ja, Is het bij ook bij deze platen? Ja, kom een... je daar nou weer bij. Nou, joh. ik heb hem wel eens een paar keer gehoord dat de tijden dat je nog niet die horizontale programmering had, dat je nog een beetje de verzaalde omroep had. Dus dat ik op een gegeven moment op een vrijdagochtend, uh, en toen was Veronica niet, degene die de vaste dag had, maar dan had je vrijdagochtend. Het uh, domein van de EO en Jan van der Bos die ging op een gegeven moment uh, starten met dit nummer, ik denk, wat? Van daar, van Ja, daar dus. da daarom, ik denk, maar toen zat ik ook wat scherper naar die tekst te luisteren op een gegeven ja, moment. Ja, inderdaad. En daar uh, is denk ik ook uh, bij voorliefde ontstaan voor de, de singer songwriters en, uh, en dergelijke, dat... Daar zat dan toch de verborgen boodschap. Ja, Mr. Songfestival, hè. Gewoon Wie? Uh, deze John Farnham. Ja, nou, dat zal ongetwijfeld. Maar John Farnham is ook van de Little River Band geweest. Als... Ja, nou, dat is goed. So. En nee, dat was oké, okay, hoor. Dat was zeker oké. Okay. Ah. Nou, wel leuk toen ik deze plaat net uh, opzocht uh, in mijn collectie, uh, Jaap. Hmm. Toen kreeg ik als uh, tweede mogelijkheid, hè, toen ik uh, Your The Voice uh, intikte... Brian Adams in Heaven uh, tevoorschijn. <laughs> ja, echt waar. Heaven. Nou, dat is wel leuk als je dan het dan over het EO-gevoel hebt. En het nummer van Brian Adams hebt. Ja, dan uh, kan dat er ook. Daar dacht ik ook aan. Nou, twee dus zitten we alweer uh, uh, in. Ja. En wat gaan we daarin uh, doen? Nou, uh, sowieso denk ik de evenementagenda. Die hebben we dan ook. Benno, uh, Veugen gaan wij bellen. Ik moet dan uh, Veugen, dat zeg ik uh, expres. Want uh, wij hadden hier ooit, en ja, we moeten even wel even, bij hem, uh, even aan hem denken. Dat was uh, collega Willem van Densen. En die zei altijd, vader ja, Dat zei nou, hij ja, al. al. Dus, ja, ja, en, dan, en daarom moet ik uh, eventjes uh, toch zeggen. Van, ja, nou, deze manier van Willem uh, hebben wij hem straks in de uitzending. En dat gaat dan denk ik over, en dat weet jij beter dan. ik. De uitzending van morgenavond, een hele leuke, in gesprek met... En uh, we hebben volgende week een speciale Zandvoort op zaterdag voor de Dutch GP. En de Seepkistenrace. Nou, Benna weet er alles van. Ja. We horen zometeen na kwart over drie. En verder, uh, ja, een, uh, leuke muziek natuurlijk. Uh, en, uh, behoorlijk wat. En ook in dit uur een, uh, een Zandvoortstintje, als het goed is. Zeker, Wie Want, wil je horen. Uh, dan gaan uh, uh, Ja, zo dadelijk hebben wij EMO. En wie is dat? Nou, dat is Roberto Molina. Als die mensen die hier in Zandvoort zeggen. Oh ja, dat is die gast die ook uh, uh, als conducteur bezig is die in de zandvoort. Ja, maar hij doet er ook nog iets naast. En dat weten we nog maar heel weinig mensen. Maar daar komt nog wel iets aan, hoor, mensen. Dus maak je borst maar nat, want uh, hij is echt wel creatief. En dan komt hij met een plaatje aan, wat Moore heet met 1 o. Met 1 o, ja, dat is wel weer leuk. <laughs> ja, maar hij heeft serieus ook best wel een beetje belangstelling... om de vocalen van Wendy ergens voor te gebruiken. Dat heeft hij tegen mij gezegd, dus... Dus ja, maar als je zit te luisteren, euh, dat zou wel wat uh, kunnen zijn. We zitten in 1O of EO. Het maakt allemaal niet uit, ah, Jaap. Ja, hebben we ook nog iets euh, leuks dat ja, niet EO gerelateerd is? De, de, de, European, de euro euroknaller, die ken je wel natuurlijk. Uh, de euroknaller? Uh, die zie je op een paard uh, langs strand wolken, De man, met uh, de grote prijs. Oh, die! Oh, en oh heeft de hotstepper! En daar yeah, heeft hij ja. deze plaat op de achtergrond. Ja, ja. ja. we gaan hem draaien. The area still have you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the bad lady saying, I like you know, Rico. I know what woe don't you know. Touch them up and go. Oh, chicha ting ting. You call me a Mr. Officer, mm -hmm. Big up the crew in the area Still living like that Burn the rock Na na na na na na na na na na na Yeah man So what do Na na na na na na na na na na na na Here come the yard's taper I'm the lyrical gangster Dat was de Heer de We gaan zo dadelijk uh, naar uh, Studio uh, Heemstede toe. Ja, daar zit uh, niemand anders dan uh, Benno Veugen. En dan gaan we praten over volgende week de uitzending van dit programma Zandvoort op Zaterdag. En morgenavond een leuke ingesprek met Blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. I put her on the back of my bike and we went riding down by Old Man Johnson's farm. I said, Now overcast days never turn me on, There's something about the clouds and her mix. She wasn't too bright, but after that, when she kissed me, she knew how to get a kiss. Yeah, Zeker, hoor, Prince en de Raspberry Beret. Je hoort het allemaal bij ZFM Zodvoort op zaterdag. En volgens mij hebben iemand aan de telefoon, Ja, maar die Z die had je net zo goed kunnen vervangen door een S. Dat zou kunnen, want dan hadden we gewoon de Engelse benaming gehad. Zoals we dat in het verleden wel eens uitspraken. Maar die zou ook voor senioren FM kunnen be betekenen, maar uh, en, nou, jouw en jouw dat kopen, zeg ik niet zonder een reden. Want, uh, oh. nee, nee, nee dat zeg ik niet zonder een reden, want uh, Benno is een mede tegenwoordig, want wij hebben alle twee een seniorenwoning, toch? Ja, zeker. En, uh, ik ben misschien wel een van de oudste van zitten. <laughs> Uh, maar daar bellen we je niet voor, Benno. Want nee, uh, wat, nee. uh, het heeft uh, alles uh, te maken met wat, uh, wat er op handen zijn uh, uh, gaande is. Met volgende, de we ja, volgende week en de week daarop natuurlijk. Nee, morgenavond. Oh ja, morgenavond, en die oh, ja, ja, morgenavond. natuurlijk ook dat. Morgen. Ja, ja, morgenavond. Want het is in gesprek wat jij ook uh, doet. Ja, in gesprek met. Dat doe ik sinds uh, dit jaar. En uh, nou, dan heb ik ja, mensen die ik dan... ...tegenkom of uh, uit het verleden weer opdiep. En, en dat is uh, Tassine Omoer, die, uh, die ken ik al jaren. En die ben ik tegengekomen toen ik jaren geleden bij de vrijmetselaarij ging. Mm -hmm. ja, uh, Paul Marcelje, de, de bekende alemer. En uh, die is uh, trouwens zo'n beetje de ambassadeur van de orde van de vrijmetselaren... Uh, nou, en uh, ik kwam daar zien weer tegen en we gezellig gepabbeld. En toen heb ik, heb ik hem uitgenodigd voor een gesprek. En ja, maar het blijkt: uh, ja, ik krijg natuurlijk al hele goede dingen te horen die je helemaal niet weten van iemand. En dat is zo leuk, vind ik, om dit programma te maken. Dat hij dus als 11-jarige jongen uit Turkije naar Nederland kwam, dus, dus sprak de taal niet en ja, dat denken we allemaal. Uh, ...waarom komt een, een Turkse familie of uh, anderszins uh, naar Nederland, uh, dat is vaak om economische redenen... ...maar hier bleek dus heel wat anders aan de hand te zijn. Er was namelijk een virus een aardbeving geweest in Turkije... En ...waardoor hun zijn ouderlijk huis als het ware zo goed was ingestort... En, uh, en zijn vader was al in Nederland. Dus uiteindelijk kwam de hele, het hele gezin O'Doer naar Nederland. En daar heeft hij zich natuurlijk als 11-jarige jongen helemaal de taal geleerd naar school en zich een plaats in onze samenleving gekregen. En is het daarbij ook een Haarlemse raadlid geweest van, de, van het CWDA vier jaar lang. Dus ook in het politieke leven van Haarlem actief geweest. En, nou ja, en zodoende um, en ik ja, ken hem wat ik al zei, ik ken hem van de vrijmetallarij en dat is bij de veel mensen die denken nog dat daar jonge maagden worden geofferd en, uh, nou, je kan je uh, verklappen, dat is helaas niet zo. Mm. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja dus, uh, maar je leert er wel als man zijnde en als vrouw zijnde kan dat ook, natuurlijk je hebt ook vrouwenloosjes en zelfs gemengde loosjes. Um, ...kan je daar dus uh, jezelf uh, verder ontwikkelen. Want het motto van de vrijmetselarij en heren... ...dat kan ik jullie wel even meegeven... ...dat uh, de vrijmetselarij die beschouwt je leven als een ruwe steen. En het is aan jou om die ru van die ruwe steen een perfecte kubus te gaan maken. En uh, op je sterfbed zal je tot de conclusie komen dat het niet gelukt is... ...maar je hebt in ieder geval wel je best gedaan. Zeker, en je komt er niet zomaar bij toch, bij de vrijmetselarij? Ja hoor, als je gewoon... Uh, je je meldt je aan en je betaalt en het is niet goedkoop. Dat zeg ik er wel bij. Dat is een van mijn grote kritiekpunten dan wel. Uh, het kost je toch wel een paar honderd euro per jaar. En dan... Uh, maar goed, iedereen kan zich gaan melden. Ja, dat is helemaal geen probleem. Nog even één ding over deze Tashin Onoor waar jij het over hebt. Uh, ik lees en toevallig ga ik uh, versterk even mijn facebook -pagina. en ik zie uh, jouw foto ineens met uh, deze. Tashin uur uh, ineens voorbijkomen. komen. Ja. sluit ja, lijkt het wel een beetje op elkaar. Ja, nou, dat nou, nou, nou, uh, ja. wil ik niet zeggen. maar ja, uh, uh, Drivers Seat. Wat is ja. dat uh, precies van uh, hem? Sniffen de Teers bedoel je? Nee, niet ja, ja. Sniffen de Teers. Je kan hem tegenkomen op lijn 80 of 81 uh, van, uh, van Connection. Omdat hij is buschauffeur. En daarnaast heeft hij ook zijn, uh, zijn autorijschool Drivers Seat... En dat is wel leuk, natuurlijk, je een keer in het Drive Seat van Sniff en Teers. Ja. En dat grappig, het grappige verhaal daarachter is dat hij is vroeger disc jockey geweest ah. in Ah. Haarlem ja. En daar, uh, nou ja, hij kent zijn, uh, zijn geschiedenis van de popmuziek. En daar heeft hij uiteindelijk Drive Seat uh, naar voor zijn autorijsschool naar Drive Seat genoemd. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, ja. morgen dus allemaal bij In Gesprek met. Ja. Als mensen willen luisteren vanaf hoe laat en uh, waar is het? En uh, hoe kan je het nog meer beluisteren? Nou ja, op deze zender natuurlijk. En uh, van 8 uur beginnen we tot uh, 10 uur. En verder heb ik er een podcast van gemaakt. En dat kan je terugluisteren van, uh, op met Hm. Oké, okay, en daar staan uh, alle uitzendingen die jij uh, voor uh, in gesprek met gemaakt hebt uh, ook op, uh, op ja, zeg maar? Ja, ook de uitzendingen die we samen gemaakt hebben. Ah, gezellig. Uh, ja, ja, ja, al, al, al, uh, al, uh, ja, we hebben natuurlijk behoorlijk wat uh, uitzendingen gemaakt, zoals de Dag van de Brandweergeschiedenis en uh, nou, ga zo zomaar door. Staat die, uh, staat die van de Rolling Stones er ook op? Eh, uh, nee. Dat... Die dan net niet. Uh... Die dan weer net niet. Dat vind ik dan ja. nou weer een beetje jammer eigenlijk. Ja, ja, maar de, ja, maar ik zal je uitleggen waarom. Hmm. Ik, kan, ik kan op die website kan ik geen muziek zetten. Ah, nee, maar het hoeft niet over... Kijk, de, de muziek hoeft niet uh, bijvoorbeeld uh, gedraaid te worden. Maar je kan wel bijvoorbeeld uh, de verhalen die Roy... Volgens mij was het met Roy... Uh, Roderick. Ja. Roderick, zie je. bedoel ik. Uh, dat wij uh, met hem over dat album hadden gesproken. Weet je het nog? Ja. En die ja. gesprekken kun je er volgens mij... Los wel opzetten, dan hoef je het Nee, nou ja, De, de, de luisteraars uh, snappen er helemaal niks nee, meer van. Maar goed, uh, uh, dus maar... ik ga jullie eventjes oh, uh, ah, onderbreken. Ah, maar goed, maakt niet uit, uh, dat maar, was ben, dus. Benno, ja, volgende week doen we ook weer een hele leuke uitzending uh, samen, hè? Ja, we gaan eens even vooruit blikken naar uh, de tramperie. En dat doen we samen met uh, Michel Blekemol, die uh, uh, in studio Frankrijk zit. En uh, Chris Gautanus uh, komt uh, hopelijk langs. En, en natuurlijk met uh, Randall Lawson en die gaat live verslag doen uh, vanaf een bootje ergens op het ei. Omdat natuurlijk volgende week ook uh, de hele week sail is. Ah, en daar hebben we dus ook aandacht voor uh, nog volgende week? Ja, ja, als het er een beetje mee zit, uh, krijgen we Randall als zwemmend uh, <lacht> in de uitzending. Omdat hij natuurlijk uit bootjes gevallen. En, uh, maar goed, uh, dat hopen we niet en dat wordt natuurlijk reuze gezellig. En we hebben... Uh, Verslaggever in de uitzending. Als het allemaal mee zit, wel twee keer per uur. Zeker. De ouderwetse zeepkistenrace terug is in Zandvoort. En dat gaan we allemaal uh, live meemaken. En uh, wat ik nog nergens lees: uh, maar uh, dat, uh, er schijnt ook een jury te zijn. En uh, in die jury zit uh, Jan Lammers. En, uh, en die is dan tijdens die Zalpwatzer zeep de derde plekke aanwezig. En je kan Jan gewoon even aanklampen, handje geven en weer doorlopen, want Jan heeft het ongelooflijk druk. Of heel aardig uh, tegen hem zijn, want hij zit in de jury, hè? Dus, uh... Ja, ja, of heel aardig. Ja, je, nou, je, je moet altijd aardig zijn tegen Jan lamp. Zeker, die, weten, en, zeker weten, zeker weten. Hele fijne gozer is het gewoon. <lacht> die, <lacht> zeker, ja, nog steeds. En, uh, is je dit jaar trouwens ook nog uh, uitgebreid betrokken bij de Formule 1 of heeft hij een stapje terug gedaan? Nou ja, bij mij weten is hij nog steeds directeur. Dus... Ja, nee, hij is volgens mij ook inderdaad nog steeds sportief directeur. Hij heeft alleen een okay. stap teruggedaan als het gaat om de NOS-podcast. Dat doet hij niet meer. Dat is het enige wat hij niet doet. Nou, mooi, ja. Nou, volgende week dus. Uh, Zandvoort op zaterdag. Morgenavond in gesprek met uh, Benno. We hebben er weer zin in. Dank wel even voor je toelichting. En uh, morgenavond dus. Hoe laat uh, in gesprek met? Uh, acht uur. Acht uur. Van acht tot tien met uh, Tassien Onur. Ja, inderdaad. Klopt allemaal. Ja, en die is weer van uh, de driver's seat, weet je wel. Omdat hij voorheen ook DJ was. Ja, dat he? dacht ik al. Ik denk, ja. Hij ja, dat al een stille hint van... Gooi die sniffende in de tiers er ook maar uh, Ja, bij. die hadden we al staan Benno. <laughs> Dankjewel, hè. Oké. Okay. En uh, fijn weekend. En ik zie je volgende week. Dat was Benno Veugen vanuit Heemstreden. Studio Heemstede, En nu uh, de driver's seat inderdaad. Uh, voor uh, de heer van in gesprek met morgenavond... En dan van 8 tot 10 kan je dat programma horen. Zoosje en uh, Autorijschool uh, Drive Seat gekomen als uh, DJ. Mm. Draaide hij deze plaat van Sniff in the Tears en de Drive Seat. Hij denkt, die kan ik mooi gebruiken, die naam. En uh, gelijk heeft hij, Jaap. Ja, dus het is uh, half vier, gaan we de evenementjes doornemen? Uh, de evenementjes, nou. Uh, luisteren naar dit programma is al een evenement op zich, dus dat, uh, dat sowieso. Uh, maar goed, uh, we, hebben het, uh, we hebben er nog wel een paar. Uh, het uh, Street Art Festival, dat loopt nog even door. Dat is eigenlijk al. Vandaag begonnen, maar dat loopt tot 6 september. Dit weekend, vrienden, eh, is er ook nog een Zandvoort Filmfestival. Eh, en wat dat eh, precies is, is dat je drie dagen lang kan genieten van de beste internationale films. Tijdens dit Zandvoort Filmfestival, eh, zo kun je kijken naar bijvoorbeeld films als Fast X, Captain America, Brave New World... Gladiator 2, Barbie en de Bohemian Rhapsody Singalong. In totaal maar liefst 15 films Die worden vertoond op een groot scherm bij Beach Club Cosmico op het strand. En uh, het Zandvoort Filters Festival is gratis toegankelijk... maar heeft een beperkt aantal plaatsen, 200 per film. Dus ik weet niet hoe lang je erover doet... om ergens daar een plekje te krijgen als er 199 wachtende voor je zijn, want uh, dan ben je denk ik uh, rijkelijk laat. Maar dat is een beetje het uh, verhaal van het Zandvoort Filmfestival. Nou, het uh, Tropicana Festival is er vanavond ook uh, in Zandvoort. En wat je daar allemaal uh, kunt verwachten is het volgende. Uh, dat is het muziekfestival met vier verschillende podia in de Hallestraat en op het Gasthuisplein. Dan heeft het Wapen van Zandvoort daar ook heel veel pret uh, aan. DJ's waarbij muziek gezellig door het centrum heen klinkt. En de gezellige muziek en de lekkere cocktails. Dus ja, een, tropicaan uh, is altijd het uh, mooiste festival. Vind je? Ja. Nou, oké. Okay. Dus vanavond. Uh, dan is het uh, Marble Mania en de Race Simulator. Dat is ook aan de gang. Dat uh, loopt de komende twee weken. Want... Dat heeft alles te maken met de op handen zijnde Grand Prix... die aan het eind van deze maand hier in dit dorp gaat neerstrijken. De Marvel Mania Race is een nieuw spel... waarbij je met marbles, oftewel de knikkers... tegen elkaar racet op het circuit. Wie is de snelste? Die mag een geweldige prijs uitzoeken... in een gevarieerde etalage. Kinderen tot 10 jaar hebben altijd prijs. En het is ultra nieuw, want het knikkerspel Marvel Mania... heeft zijn primeur in Zandvoort. Voor die mensen die denken: van waar komt het vandaan? Het heeft ooit bij een campingzender zijn. Uh, ja, min of meer zijn beslag gekregen. Dat is SBS6, dat noemen wij. De Campingzender. Uh, oh, ik dacht aan uh, Massa is Kassa uh, van uh, Gillers. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het oh. is, uh, de, de SBS6 wordt. Binnen de mediawereld als campingcenter betiteld. Nou, dat nou, is goed. wel de leukste zender. Dus eh, uh, ja, nou, dat zeker vind jij, weten, ja. Dat vind jij. Want jij ja, kijkt elke avond zeker SBS 6 Zeker weten. Ja, nou, dan ja. hebben we nog uh, selfie spots op bijvoorbeeld Het Strand. En ook op het raadhuis uh, staat een groot podium. Waar je je kan fotograferen als de winnaar van de Dutch Grand Prix. Maar ja, of dat uh, leuk is, dat moet je zelf weten. Uh, de Zandvoort Art. Pop-up is er ook. Die is tot en met nog 24 augustus. Het rad draait tot en met de Grand Prix zelf. Uh, de kermis uh, loopt volgens mij ook door tot een beetje uh, aan het weekend. Want ja, als die gasten van het Sigo Sport Race Café daar hun tenten gaat overslaan... dan moet die kermis uh, wieberen. Want ja, uh, Chris Segers en uh, die andere dame... die moeten daar natuurlijk hun programma uh, oh ja, uit. Ja, ja, ja. Dus dat zal dan de maandag voorafgaand aan de Grand Prix... Uh, de plek zijn van het Zandvoorts... nee, het Ziggo Sport Racecafé. Nou, heel mooi. dankjewel Jaap, weer uh, voor het overzicht. Ja. En ik uh, zie een foto van het uh, reuzenrad uh, voor me... daar op uh, die website die hij gebruikt. Ja. En uh, ik vraag me nou af, hè... hij staat tot en met 31 augustus uh, daar op Badhuisplein. Zou die meneer van het reuzenrad nou bereid zijn... om tijdens de Formule 1, hè... Hmm. dan zijn de mensen daar toch het meeste mee bezig met de race... Dat zo, als ik daar aankom, dat ik dan om drie uur dat uh, ding inga, weet je. Of even voor drie uur. Hebben en dat gewoon... dan, als ik helemaal bovenin oh. zit, dat hij hem dan stilzet. En dat ik dan anderhalf uur later pas dat ding uitkom. Uh, Zou dat uh, weet, weet, te regelen zijn? Weet jij wat je moet doen? Nou? dat even aan die man zelf gaan vragen. Ja. Zou, zou die het bereid zijn ja, ja. om te doen? Nou ja. ik, ik, ik weet het niet. Ik moet vragen het dan idee, over uh, Ja. Loop, loop na de uitzending. Ga met je, met je scooter even naartoe. Maak een lumineus idee. Uh, zeg, kan jij om drie uur even het rat even stilzetten? Even ja. Ik weet niet of hij dat een goed idee vindt... maar je kan het dan wellicht aan hem vragen. Ik ga eerst vanavond naar Cosmico Beach... Naar uh, de films die daar uh, getoond worden, Jaap. Ja, en dan horen we Erik Mees die zeker ook weer uh, wat zingen. Net als in de film, toch? Precies, ja, ja. dat hoort erbij. Net als in de film, inderdaad. Tandje lager.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 Vond je, mij. je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smachten, kwelde, gelden, flikte, je vertrouwen. Net als in de film, ik wil het.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 dans in de film ik wil het dit is zandvoort op zaterdag Ik eh, draai hem ook uh, voor uh, jou. Uh, voor mij, uh, ja, ja, voor jou. Ja. In, in dit ja. geval hier uh, dus dan uh, van de ja, Beatles. Uh, maar er zit natuurlijk nog iets uh, speciaals. Wij, uh, ik ben niet de enige. Uh, sowieso had ik een uh, moeder die uh, enorm liefhebber is uh, geweest van uh, de Beatles, maar ook uh, wegliep met Paul McCartney. Maar uh, George Harrison kon zij zeker waarderen. En blijkbaar is zij niet de enige geweest. Want uh, er uh, lopen hier vijf zandwoorders rond. Met wie ik. Uh, nou, niet uh, ik, want ik ben de laatste die erbij is gekomen. Maar die uh, zandwoorders zijn ooit nog eens een keer de kant of ooit uh, begonnen. En uh, dat zijn Hans Botman. Uh, Frank Paardenkoper. Tino Stuy. Ger Loogman en ik, zij de gek. En uh, wij uh, waren toch altijd uh, toch een behoorlijke uh, liefhebber van de George Harrison. Beatles songs. En uh, ik weet ook uit de verhalen die dan uh, over de tafel gingen... dat uh, bij de, het verdelen van de royalties... werd dat al gezegd door al die andere Beatles leden van... joh, schrijf jij ook een stukje muziek... want dan deel jij mee in uh, de royalties van de songs die jij geschreven hebt. En dat is dus ook gebeurd. En die songs die George Harrison produceerde voor de Beatles... die waren dus niet misselijk. En dit is er dus één van. Uh, Sometimes is bijvoorbeeld een andere nummer van, uh, van de Beatles. En dan heb je er nog één... Wow, gitaar guitar, Gently Websen. Dat is een echte George Harrison song. Maar dan hebben we het wel echt wel uh, over een van de meestelijke uh, uh, muzikanten binnen de Beatles gehad. Goed. Eens. Nou, dan gaan wij uh, het nu hebben over iets heel anders. Want oh, ja, God uh, wordt groener. Ja, uh, dat is een bericht die ook uh, hier op, uh, bij ZFM uh, te zien is. Uh, The Circle for Change met Bruno Doerens. Want op 8 september gaat deze landschapkunstenaar Bruno Doedens zijn reis door Europa naar Zandvoort brengen. Waar hij met een boom achterop uh, zijn elektrische fiets door uh, verschillende landen fiets om het belang van de groen te benadrukken. Zeker die foto die bij dat, uh, bij dat bericht staat, dat is bij de Zandvoortslaan, dat is wat uh, bij mij in de achtertuin. Want ik uh, woon daar niet gek ver vandaan tegenwoordig. Uh, er staan er ook bloemetjes. En dat is niet alleen wat Victor Bol... Uh, uh, bijvoorbeeld gelukkig geprijsd als... Imker. Maar er is er nog iemand. Uh, die is ook bezig met de bijen. En dat is een voormalig Formule 1 rijder. En dat is Sebastian Vettel. Die heeft het ook uh, vaak over die bijen. Uh, dat, uh, dat best uh, die bijen... Uh, wel wat, uh, wat meer... onder de aandacht brengen. En die bloemen die helpen daar natuurlijk enorm bij. En wat dat... E enorm bij. E enorm bij, ja. Leuk. Uh, goed, uh, wat gaat er gebeuren? Op het gasthuisplein worden op die dag gratis struiken en uh, bloemenzaad uitgedeeld. Zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een groene dorp. Het het plein wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot een levende groene markt... met informatie over de groene initiatieven. En er staan bakken met bomen die in november aan de Zandvoortslaan geplant gaan worden. En dan hoop ik dus ook dat die foto die we daar dus zien op, uh, op de Zandvoortslaan... zeg maar bij het fietspad tussen de Kennemenweg en uh, de Heijmansweg... want dat is die uh, foto, uh, dat het er ongeveer dan ook zo uit uh, gaat zien. Er zijn al plekken in Zandvoort waar dat al gebeurt. Bijvoorbeeld bij Ene DTP voor de deur uh, schijnt dat al uh, een paar keer al te gebeuren... dat je daar die bloemen op ziet komen... en dat die bijen daar helemaal op af kunnen. Nou, dat soort dingen vind ik dan... Prima, weet je, maar het ja, hoeft niet uh, een verwilderde klerenzooi uh, te worden. In de praktijk valt dat enorm tegen. Ja, ja. dat is, nou, weet je, weet er zijn momenten is, uh, geweest is, dat dat wel goed uh, dit, was, hoor, dit, overgezien nou, het de straat. Nou, dit is een paar weken, want ik heb het ook uh, op de Verlennep dus uh, hmm. een paar weken hebben we dan uh, de bollen die even opkomen. En dan uh, ziet het er uh, best aardig uit. een paar ik, maar onderhaalt het dan ook? En even. daar zijn de bollen weg en dan uh, komt er allemaal onkruid, maar ook echt onkruid wat gewoon niets bloeit. Je ziet op andere plekken, zie je dat er lavendel opkomt en andere gele bloemen zie je heel veel op dit moment. Toch gebeurde dat wel overigens hoor, in die, in die stroken van de Linnaeusstraat. Nou, ja, want ik heb je, er natuurlijk een tijd lang gewoond. Je ziet, je ziet en ik, het helemaal niet meer. Dus, nee, nee, maar ik heb, dus. wel, ik heb het wel meegemaakt, want ik, ik heb er ooit gewoond. Hè? Toen kwam ik vanuit mijn straat voorbij en dacht ik, het ziet er goed uit. Heb je weer voorbij hè? Ja, voorbij. Ja, maar eh, ik neem het op voor Victor Bol en in wat mindere mate voor Sebastiaan Vettel. Want nee, ik die heeft het toch al veel aandacht is. wat dat er gaat. Maar ik vind wel uh, dat we daar iets uh, mee, moeten, mee moeten doen. Dus en dat ik is ook een op... oproep aan de gemeente om nu ook meteen ja er tegen te zeggen. En niet ergens weer te verschuilen uh, achter iets uh, weet ik allemaal wat. En zorg dat het het hele jaar rond... Uh, uh, het, dat het goed bijgaan uh, Ja, maar ook uh, blijft bloeien. Ja, dus hebt de hebt klot... verschillende bloemen die gewoon uh, het hele jaar door ja. kunnen bloeien. Dus we houden de de U heeft meteen een opdracht vanuit hier, van dit programma. Houd het dan ook goed bij. Zeker weten. Nou, dat zullen hebben we met uh, veel plezier uh, gedaan. We zijn we er klaar mee? Met de, ja, de, ja, en, de en uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, er staat <laughs> Ik ben wel altijd... Uh, nou, toch nog Blijf je ding, er wel bij? Blijf ding, er wel bij, ja. Eén er ja. ding erover. Er staat ook zo'n heel lief bordje bij voor de bloemetjes en de bijtjes. Ja, de birds uh, and the bees. Alleen, alleen, alleen dan zie je alleen maar onkruid staan, weet je wel. Want dan denk je van, nou, dat is het ook nou, niet. En, uh, komt ook geen bij meer op af, geen geen zie je ook niet, hoor, trouwens. Maar goed, dat moeten we juist weer gaan upgraden... door meer bloemen te plaatsen. Dan komen ze zelf ook terug in de natuur. Toto. Is die Toto? Is Toto. Niet Wolf, hè? Ja, dat was uh, de single van uh, Toto en uh, Rosanna. Ja, we zijn met een uh, sticky en dergelijke bezig. Ja, maar kom zo meteen. Let's, let's, uh, let's stick together. Let's is stick together is ook weer een plaat. Ja. Ja. Nou ja, we zijn even lekker aan het rommelen hier. Nee, <laughs> geen vreemde dingen. Uh, een beetje op de tafel, omdat nee, er misschien iemand onder, binnenkomt. Niet nee, niet onder de tafel. <laughs> ja. Onder de tafel, omdat er daar, iemand binnenkomt. Dan blijf je weg. Uh. <laughs> <laughs> nou ja, oké, okay. uh, waar hebben we... Oh ja, je uh, had uh, een aantal verzoekplaten wil je eerst even netjes van oh, EMO. Eerst even netjes opkondigen ja. wat we net hebben gedraaid. Toto. En Rosena in 1984. En dan hebben we het niet over, de, over Wolf, maar over Toto. Ja, ja dus Rosena. Uh, goed, EMO, uh, dat is uh, een beetje de naam uh, die Roberto Molina daaraan toegekend heeft. Bij uh, ons in de uitzending van Alternative FM heeft hij daar het nodig over verteld. Er komt nog een artikel aan in uh, of op de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Want ja, dat verdient hij eigenlijk inmiddels wel. Uh, en het komt gewoon uit Zandvoort. En ik weet, Rob, jij hebt met hem uh, te maken gehad. Want uh, je, je bent ooit nog eens een keer ook in de Chin Chin actief uh, geweest. In de discotheek. Ja, uh, ja, en toen stond daar een hele kleine Molina ineens uh, voor je. Ja, precies. Ja, ja, Lekker aan het draaien later ook. Hoor. Ja, dus ook zo. dat. Uh, dat heeft hij uh, wel gedaan. Uh, maar hij is uh, tegenwoordig uh, heel veel conducteur... Maar uh, ondanks, ondanks dat uh, bleef het bloed kruipen waar het niet gaan uh, kon. En is hij uh, DJ-producer. En uh, een van die dingen die hij gemaakt heeft... Ik weet niet of ik het nu uh, helemaal volgekletst heb uh, tot... Uh, nee, nog lang niet. Oh, oh, nog Dan mag lang. je nog anderhalf minuut uh, uh, over laten. Uh, <laughs> eventjes. ga ik nog eventjes door. Uh, want uh, nog even teruggrijpend op dat interview... dat hebben we een week of twee geleden we dat uitgezonden... hier uh, bij, uh, bij deze omroep in het uh, programma Alternative FM. Is ook terug te luisteren, maar dan moet je naar onze eigen website... althfm.nl, daar, daar staat het op. Um, moet je even moline in tukken, komt het vanzelf al uh, naar boven. Um, goed, dat is één. Uh, en hij uh, vertelt dus over het feit dat hij bezig is als conducteur. Maar dat die muziek die bleef, hem, uh, bleef hem aantrekken. Uh, en ik ben vorig jaar ben ik met hem in gesprek gekomen, omdat hij toevalligerwijs ook in die stroom van die Grand Prix-toeschouwers uh, uh, uh, zag hem meelopen. En ik uh, denk, ja, dan trek ik hem toch even aan zijn jasje. En dit jaar heeft hij alweer één nummer uitgebracht. En ik weet niet hoeveel tijd ik het nog heb. Nou, je hebt nog wel even... Joh, we gaan hier uh, uh, eind van uh, uur twee aan, uh, breien. En dat is best wel een uh, mooi nummer geworden. En da daarin kan je dus horen hoe creatief die bezig is. En hij heeft nog meer dingen op de plank liggen. Dus daarom, dit is een beetje onder de raden gebleven in antwoord, Maar we vinden toch wel dat hij aandacht verdient. Emo. Waar komt de Emo vandaan? Uh, voor een deel komt dat als Alberto Molina uh, komt dat, uh, vandaan. Aha. Alberto Molina Ortega, dat is ze uh, voluit. Het, uh, en dat is bedoeld om zijn vader uh, nog te eren, want het is de naam van zijn vader. Oké, okay, nou we gaan hem draaien. Als laatste voor ja, vier Moore. uur. Hier is ze, morgen met 1-0. Ja.